Al net schud met het NOS-journaal. Over een paar dagen gaan er weer internationale vluchten van en naar Syrië. Het internationale vliegverkeer vanaf Damaskus werd bijna een maand geleden stilgelegd na de val van het Assad-regime. Wel gingen er nog binnenlandse vluchten en kwamen er vluchten binnen met hulpgoederen. Commerciële maatschappijen vlogen al bijna 13 jaar niet meer op Damaskus vanwege de burgeroorlog. Nu zijn alle internationale luchtvaartmaatschappijen vanaf dinsdag weer welkom. De directeur van de Syrische luchtvaartautoriteit zegt dat ze hard werken... om de vliegvelden van Damaskus en Aleppo volledig te herstellen. In Suriname is de auto met er in de kist van de overleden oud-president Desi Boutersen... vertrokken bij zijn huis in Leonsberg. De oud-president ligt in een open kist, zodat hij te zien is voor mensen langs de route. De rit gaat naar het partijkantoor van de NDP, de partij van Boutersen. Daar kunnen mensen nog afscheid nemen. Daarna wordt hij gekrameerd. Het Nederlandse fracat, zijn er majesteit, Tromp is vanmiddag vanuit Den Helder vertrokken naar Noorwegen. Het krijgt daar de leiding over een groep schepen van NAVO-landen. De Tromp en de andere schepen moeten een afschrikwekkend effect hebben op saboteurs van kabels en pijpleidingen. In het gebied waar de vloot zal varen zijn de afgelopen tijd incidenten geweest. De oudste mens ter wereld is overleden. Het is een Japanse vrouw van 116 jaar oud uit Osaka. Ze werd daar geboren in 1908. Ze hield van volleybal en bergbeklimmen. De oudste mens ter wereld is volgens Guinness World Records nu een vrouw uit Brazilië. Zij is ook 116 jaar oud. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog wat buien. Verder droog met soms wat zon. Het is een graad of vier. Later vandaag meer bewolking en vannacht gaat het sneeuwen. Morgenmiddag gaat de sneeuw over in regen. Dan is het 2 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook robert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Dat is de grote vraag natuurlijk, Thomas. Wie is de baas, hè? Wie is de baas? Ja, zeg het maar, Rob. Ja, zeg het maar. Ja, ik heb geen ik idee. Ik denk nu jij, want jij hebt de knop in handen. Ik heb de knop in handen. Dus, jij hebt de knop uh, in handen. Daarom ben ik de baas bij deze. Oké. Okay. Oké, okay, baas Rob uh, die vraagt nu aan Thomas. Uh, wat gaan we doen in het uh, tweede uur, Thomas? Nou, dat kan ik beter aan jou vragen. Want volgens mij heb jij uh, wat geregeld met Ben Ja, hè? ja. We gaan uh, met Benno praten over zijn programma morgenavond, In Gesprek Met. Oké. Okay. En wat dat uh, inhoudt en wie hij morgenavond in de uitzending heeft, Hoor ze dadelijk uh, rond uh, kwart over drie. Ja, en dan hebben we de evenementen uiteraard nog. En, uh, de, ja, en, en er zitten dus en, en... ook wel disco on ice bij, bij de, de evenementen. Nou, wat goed geraden voor jou. Ongelooflijk. Ja. Hoe weet je het? Ja, we proberen even contact te krijgen met de ijsbaan trouwens, ja. maar ja. Het gaat niet staan, want het is allemaal druk en harde muziek. I Iedereen en is pers. zo druk uh, bezig uh, daar ja. met de disco -ijs, uh, van uh, vanavond. Dus dat gaat even niet lukken. Precies. Wel uh, zag ik trouwens op uh, Facebook uh, dat uh, nu uh, de vrachtwagen van Van der Veld is ook uh, helemaal elektrisch. Hè? Ja, dat is dus, uh, de nieuwe van hun. Een dat is de auto. nieuwe. Ja, dus die staat inderdaad. daar en uh, ja, gewoon helemaal uh, milieuvriendelijk, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus mooie zaak. Half uh, vier evenement hoor je ook... Uh, het nieuws van Disco on Ice en veel meer natuurlijk. Nou ja, ook de Zandvoortse berichten vergeten we niet in dit uur te doen. Dus kortom, lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Tot 5 uur, Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag allemaal. De 50 uh, second Street en tell me how it feels. Nou, uh, hoe voelt het, uh, Benno? Goedemiddag, trouwens. Ja, goedemiddag, Goedemiddag, goedemiddag en ben. de beste wensen he, voor het nieuwe jaar. De beste wensen voor jullie allemaal. Zeker. Thomas, uh, Thomas ook, en, Ja, en, jij ook, wat wel, Benno. Niet beroemd, <laughs> eh, wat niet beroemd, maar goed. Ja, Rob, nou ja. Uh, ja, leuk je uh, weer te spreken, Benno. want ook in het uh, nieuwe jaar gaan we weer mooie dingen doen met uh, de radio. Nou, denk het wel, ja. En uh, het, het, eerste, het eerste, want er, zijn al, er staan al verschillende al op stapel, of in de pijplijn, zo kan je dat ook noemen. Ik ga uh, morgen beginnen met een, een uh, radio-uitzending over krachttraining. En ja, het is natuurlijk de maand januari. Dat is natuurlijk de maand van dat we weer een beetje gaan sporten. Even die kerstkilo's eraf. En uh, ik heb uh, in deze uitzending... Uh, richt ik me ook helemaal dan op die krachttraining. Maar ja, wat, uh, maar waarom? Uh, nou, dat komt omdat krachttraining eigenlijk de laatste... Uh, ...ja, toch al een, een behoorlijk wat jaren... Uh, ...steeds populairder wordt onder de mensen. Uh, er zijn ook... Uh, ...en er zijn heel veel... Uh, en dat is ook zo aardig. Uh, heel veel misverstanden over krachttraining, zoals bijvoorbeeld uh, de dames denken van ja, ik doe geen krachttraining, want dan kom ik eruit uit te zien als een bodybuilder. <lacht> nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dan moet je wel heel erg goed je best doen. En bij de gemiddelde krachttraining, bij de dames die gewoon krachttraining doen, is dat helemaal niet zo. Nou ja. Dan nog dat andere voordelen van je, je, uh, wat er dus wel gebeurt is: nou ja, je ontwikkelt en je spieren worden sterker. Uh... En uh, door de regelmatige lichaamsbeweging uh, stimuleert de spiergroei. Uh, dus dat is goed. Dat zijn dus één van de voordelen. Het, uh, het helft bij het verlagen van je bloeddruk. Uh, je botten worden sterker. En dat is met name voor de dames van een zekere leeftijd is dat ook erg goed dat de botten wat sterker worden. Omdat dat de botdichtheid dan af begint te nemen. <mik> nou, <helping> uh, en dan hebben we, dat is allemaal in het programma uitgelegd door de heren Bram Kroeske en Walter Vendel. En die zijn van uh, Fit20. En Fit20, dat is een uh, hoogintensieve krachttraining. Die 20 staat voor 20 minuten per week. En daar is ook altijd veel, uh, ja, daar is men altijd heel sceptisch over. Ja, dat is toch heel weinig, 20 minuten in de week. <mik1> ja. Heeft dat ja. wel zin dan? Uh, ja, dat is zeker zin. En vooral als je weet hoe zwaar het allemaal is Rob. Oké, okay, wat, uh, wat moeten we zo al doen, Benno? Kun je alvast wat uh, verklappen? Nou ja, als je, in ieder geval als je deze manier van krachttraining doet, je hebt dus verschillende soorten uh, krachttraining. ...dan uh, ja, moet je zes toestellen langs... ...en op die zes toestellen uh, moet je dus even dat, uh, die hendels heen en weer halen. En dat gaat tergend langzaam, dat kan je even vertellen. En dat, dat duurt zo... Uh, ja, ja. ...maar goed, het voordeel is, je bent ook weer zo klaar natuurlijk. Per toestel is het uh, iets rond de twee minuten. En in die twee minuten wordt zeg maar, alle energie uit je spieren gehaald... ...en daar uh, nou, gaat je hartslag omhoog... En... Je, je ademhaling gaat omhoog. dus je bouwt ook een, een stuk uh, uh, conditietraining op. Dus uh, ja, en dan krijg je dus uiteindelijk krijg je sterkere spieren. Maar wat de laatste jaren, dat is eigenlijk sinds uh, 2000, na 2000 is men erachter gekomen dat door deze krachttraining er ook hormoonachtige stoffen uh, vrijkomen, die worden myokines genoemd. En die zorgen dat je weerstand verhoogt. Uh, ...ja, gaat dus minder kans op griep. Uh, dat je uh, die snel chronische ziektes, zoals diabetes type 2 krijgt, uh, geen hartklachten en zelfs de kans op kanker kan verkleinen. Kijk, en dat doet dus krachttraining allemaal met je. En daar, uh, daar heb ik het met de heren van Vitwig dan over. Uh, en dat is natuurlijk zo mooi, want ja, je denkt krachttraining, nou, een beetje sterke spieren, is makkelijk voor traplopen, voor uh, boodschappen tillen, en, uh, maar ook voor tennissen uh, en uh, mensen die golven. Dat is natuurlijk allemaal, uh, gaat ook allemaal een stukje makkelijker. Maar het doet eigenlijk zoveel meer. Nou ja, daar uh, praat ik dan twee uur lang uh, met, uh, met de heer over. En uh, natuurlijk af en toe mopping muziek. Kijk, gezellig. En dat is uh, morgenavond hier uh, bij ZFM. Ja, morgenavond en dan over twee weken daarna weer. En um, van, ah, morgenavond dus van 8 tot 10. En nu de handvraag. Doe jij ook een krachttraining? Ja, ik doe ook een krachttraining. Ja, Goed zo. Al, al, <laughs> al jaren, al, al jaren natuurlijk. Dus, uh, het, het komt natuurlijk wel ergens vandaan natuurlijk. Hè, deze, <laughs> zo ja, ik wou zeggen, waar komt dat vandaan dan? Uh, ja. Ja, ja. ja. ja. Ja, hè? Ik moest op een gegeven moment wat de dokter wat aan sport gaan doen. Nou ja, en aangezien uh, ik toevallig. in... We hebben zo'n 15 20 studio in Heemstede, Bloemende, Haarlem en Heelbegom. Ik weet toevallig van Zandvoorters die helemaal in Heelbegom trainen. Maar. Um... Uh, en, en toen vond ik uh, nou, drie keer struikelen van mijn huisje uh, in Heemstede. vond ik dan zo'n uh, zo krachtstudio, uh, uh, krachttrainingstudio. Dus dat Kijk. is natuurlijk wel erg lekker. Oké, okay, betekent ook dat we geen ruzie met je moeten krijgen, Benno? Denk ik, toch? Nou, dat zou sowieso niet. Nou ja, je ziet het ook <laughs> af en toe als hij hier binnenkomt en dan past hij net dan door die deur heen. Ja, ja. Oh, ja. ja <laughs> De deur moet wel eens open, hè? Ja, ja die, ja, tweede, die deur. tweede deur, nou, ja. Luisteraars, dat is wel heel, uh, heel breed, hoor. Benno <laughs> Veugen. Hé, hey Benno, ja, even wat anders. Hè? Morgenavond, hoe laat begin je dan, trouwens? Om acht uur. O, acht uur, hè? Ja, ja, acht uur tot tien Van, uur. Van acht tot tien uh, in gesprek met... Mooi onderwerp, uh, morgenavond dus uh, hier bij ZFM. Maar ik wilde nog even wat anders uh, aansnijden uh, bij jou... want jij bent natuurlijk ja. ook autosportverslaggever. Uh, ja. En geweest ook... En uh, ja, uh, we hebben het overlijden van een, een, een grote fotograaf in de autosport uh, gehad ja. uh, afgelopen week. Peter van Egmond. Ja, klopt. Ja, heb jij hem zelf uh, ook een keer ontmoet of gekend? Uh, nou, ik, ik ken hem van gezicht. En, uh, uh, dus uh, eigenlijk niet meer dan dat. Ja, we, we hadden het ook vroeger in... Uh, een, uh, nou, tegenwoordig weet ik het niet zo goed meer, maar dan hadden we natuurlijk het perscentrum van Dirk Bewalda En daar kwamen de fotografen, de, de, de schrijvende de pers en de jongens en de meisjes van de radio, die kwamen daar uh, ook naartoe. Dus, uh, de, nou ja, met de Sociale Plus, de, de Umer, en Haar van Koningshoven. En um, nou, dan kwamen we natuurlijk, uh, iedereen zat daar bij elkaar een bakkie te doen en dat soort dingen meer. En daar uh, was deze beste man uh, was dan natuurlijk ook uh, van de partij. En, uh, dus, dat is, uh, maar uh, je hebt het erover, Rob, over, uh, over het circuit. Ja. Ik leef hier net op het achtergeluid. Ik versta je even niet hoor, Benno. Dus u uh, moet even met je telefoon een beetje rommelen, oh, denk ik. Zo beter? Ja, zo is het beter. Ik weet niet, hebben jullie al, op het, uh, he, uh, beha hebben jullie al behandeld dat de Kramporie van Zandvoort een uh, miljoenenwinst uh, heeft opgeleverd in 2023? Ja, nee, maar dat had ik uh, al eerder gezien, want het stond uh, nou uh, in één keer in het nieuws. Maar uh, ja. twee, twee weken terug las ik het ook al, want toen had hij de jaarcijfers al uh, ge ja. gepubliceerd over 2023. Ja. Meer, meer dan 5 miljoen winst, hè, geloof ik. Ja, 6 miljoen. 6 miljoen, ja. 6 miljoen. Schoon aan de haak. Schoon, ja, precies, schoon aan de haak. De belasting is er al af. Dus, uh, en ze verwachten uiteindelijk dat na de zes 1 uh, races in 2026 er uh, totaal ruim 30 miljoen uh, over is. Dus uh, nou, dat is dan wel al leuk. Uh, wat ze dan met dat geld gaan doen, dat vertelt het verhaal dan niet. Maar. Uh, want, uh, ja, ...zouden ze zich dan op gaan heffen... ...die organisatie, weet je wel... ...of zouden ze dat weer in nieuwe projecten steken... ...je weet het niet, hè? je weet het niet... Nee, nee ja, wij hadden zoiets... Uh, ...toen we dat, uh, dat laatste van... Nou, ...we doen wat verkeerd volgens mij... Uh, ...weet je wel... Ja, ja, wat, uh, ...ja, iedereen dacht eigenlijk... ...van uh, jeetje, van, nou, hij begint aan iets... ...dan moet hij juist heel veel geld instoppen... Ja. ...en uh, voordat het eruit komt... Uh, ...zijn we wel uh, jaren verder... ...maar dat valt dus allemaal reus mee... Ja, dat valt wel maar reuze mee. Nou, dat betekent dat, dat ze het heel goed gedaan hebben, denk ik, aan die organisatoren. En, uh, en, en, en in die zin is het dan wel jammer dat het toen stopt. En wat ook jammer is, dat de gemeente wordt. Zaltvoort... Uh, ...er uh, behoorlijk het schip blijkbaar mee ingaan... ...en, uh, en, en dat het hun heel weinig oplevert... Uh, ...terwijl er wel uh, natuurlijk belastinggeld in wordt gepompt. ...dat is dan een beetje, beetje jammer. Hè. Ja, oké, okay, uh, maar daar krijgen ze dan uh, per kaartje een uh, bedrag uh, voor, hè? Sinds de ja, afgelopen nu, ja, keer. Ja, ja, ja nu, ja, ja. Nou ja, in ieder geval in bericht staat dat er uh, in financiële zin heeft de gemeente Zandvoort er weinig plezier aan beleefd. Dus, uh, nou, nee, klopt. De gemeente Zandvoort uh, niet, maar uh, de ondernemers en dergelijke wel natuurlijk. Ja, ja, oké. Okay. Want uh, die hebben als een speer gedraaid uh, tijdens uh, de Formule 1, uh, de ja. en dergelijke restaurants, noem maar op. Hotels ja. natuurlijk, niet vergeten. Ja, Bed ja. And Breakfast uh, in Zandvoort, ja, ja. dat... Dat soort dingen die hebben we al flink uh, profijt ervan. Ja, precies, precies. Oké, okay, nou. Nou, dan ja. hebben, we, hebben we natuurlijk volgende week zondag ons, uh, ook weer een. een uh, als laatste het, uh, het, uh, een, een. bijzondere uitzending met Randall Lawson. En uh, Zandvoort op zondag uh, gaan we weer uh, maken. En dan wordt het weer uh, heel gezellig natuurlijk. Onze autosportanalist uh, Randall. Die dan uh, gezellig komt babbelen met uh, Rob en mee over, uh, nou ja, in ieder geval de autosport. Zeker, nou dat gaat een mooi feest worden. Zal meteen uh, bellen we hem ook. Want het is nou al een uh, groot feest daar in uh, Beverwijk. Vanmorgen ja, is... vroeg was hij uh, vroeg richting de zaak gereden. Want we moesten allemaal hapjes en drankjes uh, halen oh. voor alle mensen die kwamen. Dus uh, ja, ja, ja. het feest kan beginnen, want uh, Rendel is binnen, denk ik. Ja, ja, precies. Nou ja, volgende week is feest bij ons. Nou, nou ja, ik vind het leuk. Ja, nee, ik ook. Zeker, nou ja, kijken of u misschien nog een paar autootjes uh, voor me mee uh, wil nemen. <laughs> die hij toevallig over heeft uh, ergens uh, onder het stof vandaan, je weet het maar nooit. Ja, nou ja hij zal zeker wel wat overhouden. Ja. Nou, dat denk ik ook. Als je nou, weet nou ja. wel die zaak staat, altijd. Ja, nou ja, volgende week uh, ja, ook die grote auto's hè, die hij in de zaak heeft staan. Vanmorgen ja, ja. zag ik al reacties op zijn Facebookpagina. Van, uh, wat ga je met die grote auto's doen? Waar gaan die ja. komen? en uh, dergelijke? Waren oh, nou, mensen ja, toch wel geïnteresseerd, denk ik? Ja, ja. Nou, ik denk, ik denk dat hij gewoon zelf ook gaat racen volgend jaar. Ja, in de ITCC dan. Ja, ja, precies in de ITCC. Ja, klopt. Oké, okay, Rob. Nou, dan zien we elkaar volgende week. Zeker, gezellig. En dat doen we Zandvoort op uh, zondag. Dus uh, iedereen luisteren naar Renaud Loosse. dadelijk kwart over vier ook, hè, trouwens, Thomas. Dan hebben we hem ook weer. Ja, zometeen. Ja. Zometeen. Oké, okay, we gaan het plaatje draaien. Dankjewel, Benno. Graag gedaan. En tot uh, volgende week, hè. Hoi, hoor. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Benno Veugen. Uh, volgende week dus speciale editie van Zandvoort op zondag. En hier is uh, Robbie Williams. To longer, a forbidden road I had to know Where does it go? Like birds are flying to the sun I had to run I'm not the only one Why do you look at me that way? I'm not a problem that needs solving The truth is still evolving Life is the choices that we make We're the masters of our own fate The painter and the paint You need to lose your mind To get back to the light Sometimes I walked along a forbidden road I had to know Does it go? Like birds that fly into the sun I had to run I'm not the only one Maybe I'm never satisfied I made a lot of poor decisions Yeah, I've made some revisions And I'm still trying to get it right I'm a living contradiction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 Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. So do you love? De nieuwe single van uh, Robbie Williams en uh, Forbidden Roads. Het is uh, half vier geweest. We gaan hem doen, hè, de evenementenagenda. Ja, nou, uh... Ik heb niet zo heel gek veel te melden. Behalve dat er nou, twee evenementen aankomend zijn uh, deze maand. En één daarvan is al vandaag namelijk. Ja, Rob. De Disco Oneis. Precies. En uh, ja, op het Raad En uh, met een bomvolle line-up van uh, 12 tot 6. Met onder andere... Uh, Janne, zal ik het allemaal even voorlezen wie er allemaal komen? Vandaag? Nou, ik ben heel benieuwd. Doe maar. Van 12 tot 6 beach, beach at the Beach. Weet je wat dat is, Rob? Ja, dat is uh, de, de, de school. De, ja, de DJ, DJ school. school. Ja, klopt. Van uh, DJ Lady Mix. En uh, dan van uh, 6 tot half 7 DJ Ricky M. Dan van half 7 tot half 8 hebben we DJ Erik F. En van half 8 tot kwart over 8 DJ Jari. En kwart over 8 tot 10 over 9 DJ Mick. En dan als klapper op de vuurpijl van 9 tot 10, DJ Lady Mix zelf. Dus ja, dat wordt weer een uh, waar ijsspectakel vandaag, uh, Rob. D dat zijn hele grote namen die je precies, nou op... Uh, precies, precies. Ik mis nog een uh, Eric E en uh, dat ja. soort... Uh, <laughs> maar zo klinkt het wel een beetje. Uh, Rob, dus, H, uh, Rob H. Rob oh, H. zou allee. ook kunnen. Ah. Nou, dat is al een hele tijd geleden, maar ik had het van de week nog over misschien uh, ja is dat niet nog een word, ja. kan je dat een beetje plaatjes mixen ja rob? dat kan ik uh, best wel ja? ja kijk zeg van mezelf dat kan ik best wel aardig nou, dat is mooi rob ja en dus... uh, dan heb ik er nog eentje ja dat is uh, volgende week 12 januari dan uh, gaan we interpretaties horen van uh, de stukken van Rogier van Otterlo en uh, Harry Banning. Uh, zij hebben die stukken geschreven uh, jazz. Jazz in Zandvoort heb ik het dan over. Ja, normaal in de uh, vaste stek uh, van hun theater De Krocht. Maar deze wordt natuurlijk gerenoveerd. Dus uh, die concerten geven ze nu tijdelijk vanuit nu Unicum. Oké. Okay. Oh, het Zandvoortsalaan uiteraard. Ja. Nou ja, een mooie locatie om het uh, daar uh, te doen tijdelijk. Ja, en dan uh, vanaf uh, half twee bent u daar welkom. En het concert begint om half drie. Het entreebedrag is 15 euro. Reserveren van kaarten voor alle concerten. Notenbenen zijn via www.jazzinzandvoort.nl En wil je nou een paspoort toe voor de rest van de concerten? Stuur dan even een mailtje naar info.jazzinzandvoort.nl En helaas is de kaartverkoop aan de zaal door de inrichting van de Unicum niet mogelijk. Dus u dient vooraf de kaart te bestellen. En dan weten ze precies hoeveel uh, mensen er komen. Kunnen precies. ze daar uh, rekening mee houden? Ja. En weet je wat ook het fijn is voor uh, nou. de mensen uit uh, Nieuw Unicum zelf natuurlijk? Dat ze heel makkelijk uh, ja, dit uh, concert dan uh, kunnen bijwonen. Dus ja, uh, dat is ja, heel leuk. ja, van iets uh, wat eigenlijk uh, negatief was. Hè, dat je een locatie niet, niet kan gebruiken. Precies, toch, toch weer iets positiefs ja, maken. Ja, toch weer iets moois uh, maken. Nou, dat waren ze, de evenementjes. Ja, ja, ja, het is uh, een rustig maandje. Dus, is, ja, maar het is meestal. Hè, januari ja, januari, dan januari dan moeten we even waring. op uh, stam komen. Dus, ja, uh, precies. Nou, waar we het allemaal in de gaten... uiteraard hoor je elke zaterdagmiddag uh, tussen 2 en 5 uur... om half vier de evenementenagenda. Straks weer uh, veel meer uh, nieuws... En uiteraard straks om kwart over vier... de laatste de dag van Autopassion Beverwijk. Wij gaan schakelen met het theater van de Autosport. En dat is uiteraard onze pit-reporter eh, Rendel die je dan eh, gaat horen. Ik ben benieuwd hoe gezellig het eh, daar gaat klinken. Hij weet altijd wel een feestje te bouwen, dus eh, dat komt zeker helemaal goed. Wij gaan nog even lekker een lekkere Nederlandse plaat voor je draaien. Hier is Akte en de Munich en Ren, Lenny, Ren...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 Ren even heel hard met me mee Ren, Lenny, ren En ben je boos, heb je geen zin, ren toch Maar tegen me in, ren, Lenny, ren, ren Zoek me in de bomen, zie het op een zwaaiend gaan Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan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 We must, I must show them freedom now, freedom, this we this don't mean to remember. lie, it happened, it happened at all, at we haven't, we haven't a doubt that we are in the right, if you don't look out, you'll suffer from their life? Writing. the heroes, the heroes return, we and the royalty end attend, end. while the angels learn, The OT in this the is, in is, is there The OT in this is there The Prime right soon comes on, when the right crisis right, right, is low, The media is so well comes Congress when the Moses oh. the, oh. oh. oh. oh. the heroes oh. return oh. and the royal attend oh. 10 oh. while the angel learn That the pain never in the city in general The heroes return and a royalty of while the injun ah, That the pain never the city in Just yeah, the city never uh, right, La in the city in general The brain never in the city in children The brain never the city in general The right, right side, a right side one. the right side one girls go. But on our side. side. It had, had to, it had to be done. To be done. It's, it's a pity, a pretty man died. Right, right, right side, one girls go. But just round the bend. And when we, when done, we in the face, the world a it will end. Right and then the pain, right it quickly will side. end. And then the pain, it quickly will. Ja, gewoon lekker het volume omhoog bij deze plaat, Thomas. Oh, heerlijk. Heerlijk hoor. En uh, gouden oude van Fun uh, And the right side one. Zo so, is het, je hoort hem hier. Uh, oh, hier Rob, Rob. Eind, eind ook goed. En weer in the right side. <laughs> ja, ja, en dan staat hij op doorsearts. Ja. Ja. Heel vervelend, heel vervelend <laughs> weer. Maar goed, uh, ja, bijna, helemaal, bijna helemaal gedraaid, <laughs> uh, Thomas. Uh, ja, blijf er lekker zien. The right side one. The right side one. Je ja, gaat niet het, zingen, hè nee we, nee, we hadden het uh, over de ma maancirkel en uh, Venus. Uh, die we gisteravond uh, konden zien. Mooi ik, heb, ik heb dat echt helemaal gemist. Ja, nee, ik, ik had er ook een foto van. Jij hebt er een gemaakt. Van? Ja, ja, ik hoor. Ik zag het. En, en later heeft, uh, heeft uh, Jos Brouwer ook een paar mooie foto's uh, gemaakt. te zien op uh, Facebook. Dus ja. kun je ze even terugzien. Het uh, was wel een mooi uh, spektakel. Ja? Dus ja, ja ik, ik, weet, ik, ik heb het helemaal gemaakt. het heeft weer te maken met, uh, met uh, de, de sterrenbeelden en dergelijke oh. die dan uh, erin te, te zien zijn. Okay. Waaronder de waterman, en dat ben ik dan weer. Dus, oh. uh, de, daarom het uh, intrigeerde me heel erg. Okay. Heb jij hey, nog een ander berichtje? Nou, ik wou dus vragen: heb jij je kerstboom nog staan, Rob? Uh, nee, die, nee, nee, die is die, al weg. Die ligt al buiten. Die, oh, die ligt buiten. Ja. Nou, dan, oh, je, bent nog geen, je bent al ouder dan 15, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja want samen met de gemeente Zandvoort en Haarlem organiseert Spaanlanden namelijk uh, weer de jaarlijkse kerstbomenactie. Op bijna 30 locaties kunnen kerstbomen worden ingeleverd. En kinderen tot en met 15 jaar ontvangen daar 50 cent per ingeleverde boom. En maken daarnaast de kans op mooie prijzen. Ja, en uh, wil je nou weten waar je deze kan inleveren? Nou, in Zandvoort en Bentveld uh, samen, zeg maar. Kan je ze inleveren in Spaanlanden bij de locatie Zandvoort, oftewel gewoon de Remise. Uh, moet ik er wel even bij zeggen, dat het alleen op woensdag 8 januari dat je de bomen kan inleveren. Uh, van 1 tot 5 bij de Remise dus. Uh, of het schuitengat achter de Dirk van den Broek van 1 tot half 4. Of in Bentveld bij de Bramelaan en dan ter hoogte van de Bodaan van 1 tot half 4 ook. Ja, en dan de winactie dus, zoals ik al zei. Maken de kinderen tot en met 15 jaar per boom, per 50 cent... ontvang je een loodje, waarmee ze kans maken op een kandoobom van 10 euro. En wie ouder is dan 15 jaar mag natuurlijk ook gewoon een kerstboom inleveren. Maar ontvangt geen loodje en 50 cent. De winnaars worden op donderdag 23 januari bekendgemaakt... op de website van Spaanlanden. En, en deelnemers kunnen vanaf die dag zelf... Kijken of ze hebben gewonnen en wie in de prijs is gevallen, staat er een automatische link bij je. Uh, oh, om dat te bevestigen. Dat is mooi. En dat is 18 januari dat je ze in kan leveren, hè? 8. 8 januari. Oh, 8 januari. Woensdag. Grok oh, ik denk wel woensdag. Moet je tussendoor met al die bomen in je tuin laten liggen, liggen of zo? Nee, nou ja, ja, ja, ik heb ja, geen idee. Nou, je kan nu al beginnen hè, met verzamelen. Ja, want ja, ja, het ligt al zo her en der een ja, boom. Ja, ja, dus zeker. Uh, lekker aan de slag gaan. En dan uh, mooi een, een, een, een bedrag van 50 cent krijgen voor een uh, kerstboom. Ja. Dat is niet verkeerd. Een klein, mooi zak geld verdienen. Mooi zak geld verdienen, zeker weten. Dus uh, dat we, wat betreft uh, de kerstboom... Uh, uh, ik wou zeggen, kerstboomverbranding bijna. Kerstboom inzameling. Nee, dat mag niet meer. Oh, mag? Waarom, waarom mag dat? Niet? Nou ja, omdat het slecht is voor het milieu, natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Dus, ja, ja, ja, ja. dus uh, dat is uh, afgeschaft. <laughs> Ja. Maar uh, ja, gelukkig mogen de vreugdevuur in Den Haag ja, nog wel. Ja, gelukkig uh, dus mag we. dat wel. Hè. Zeker. Nou, we hadden het ook over, uh, ja, dat gisteren de planeet Venus. Hij was te zien uh, schuin boven de maancirkel. En dat was zo mooi. Belt uh, ook hier in Solfords. Op Facebook zie je diverse foto's daarvan. Shocking Blue heeft er destijds een plaat over gemaakt. Althans, die plaat die heet Venus. heeft heel hoog gestaan in de Nederlandse top 40. En die Nederlandse top 40 die bestond er afgelopen week 60 jaar, Thomas. Oké. Okay. Alweer 60 jaar de Nederlandse top 40. En degene die de eerste top 40 presenteerde, dat was Joost den Draaier. En Willem van Kooten, ook dat is zijn echte naam dan. Een bekend oh. onder Joost En Draaier. En ja, die heeft dan de eerste Nederlandse top 40... was ook de, de man achter de top 40, zeg maar... En uh, die is ook, uh, de, die is eigenlijk van de week uh, overleden, plotseling. Uh, ja, ja, zeg maar, Weliswaar een uh, behoorlijke leeftijd al natuurlijk, uh, 83 jaar, maar toch uh, altijd weer uh, schrik als je zo'n uh, nieuwsbericht uh, krijgt. Dat was dus uh, Joost en Draaier, nou heel bekend van uh, Veronica en dergelijke. Okay. En uh, ja, hij, hij heeft ook uh, heel veel programma's uh, destijds gemaakt. En er is zelfs een single uh, van hem voor hem uitgebracht. En die heet uh, Joost mag het weten. Het duurt uh, iets meer dan twee minuten. We gaan hem even draaien. Speciaal voor uh, Joost en Draaier. Joost mag het weten. Het is lekker. Zei hij dat nou? Joost mag het weten, de single uit 1978 speciaal voor Joost den Draaier gemaakt. En Grote ja, die is, uh, wat is dat nou weer allemaal? Die is uh, natuurlijk uh, ja, van de week uh, overleden. Wij gaan uh, weer uh, wat anders draaien dan, uh, dan dit. Want uh, we hebben de single van uh, Teddy Swims, altijd goed hè? De muziek van Teddy Swims hier is uh, Bad Dreams. Teddy Swims en uh, Bad Dreams. Zo dadelijk het uh, derde uur alweer. Uiteraard met uh, Randal Lawson uh, Thomas. Ja, klopt. Ja, het is de laatste dag vandaag. Dus ik ben niet uh, hoe hij dat uh, beleefd heeft. Ik denk het laatste uurtje inmiddels. Ja, ik denk dat het feest meteen. nog wel even doorgaat hoor. Ja, dat zal vast. vast. Zeker. Nou, we horen het zo meteen om uh, kwart over vier bij de Pieter Reports. Graag tot zometeen. Yeah.